I do not believe that anyone with a shred of conscience can reject our application for a full membership in the United Nations and our admission as an independent state. Ja, dat was dus een tolk die president Abbas vertaalde. Wessel de Jong, onze correspondent in New York, het hoge woord is daar, daar dus uit. Ja, dat is, dat is duidelijk. Hij, hij zei dat het geen redelijk mens, geen mens met een, met een, met een, met een, met een geweten kan toch onze legitieme wens afwijzen dat wij, dat wij een volledig volwaardig lid worden, willen, willen worden van de, van de Verenigde Naties. Verder zei hij nog heel mooi daarachteraan. dit is echt het moment van de wereld. Gaat de wereld nu toestaan dat wij een bezet land blijven? Laat de wereldgemeenschap dat toe? Dat Israël boven de wet blijft staan? Of komt er aan dit gigantische onzicht? komt er eindelijk het einde? Blijken wij, zijn wij voor de wereldgemeenschap een ongewenst volk? Of komt iedereen nu tot de conclusie dat er nog een land mist in de regio? Dus het hoge woord is eruit, de aanvraag is ingediend. Dankjewel. Wissel de Jongen, dan gaan we over naar Sanne van der Hoorn. In Ramallah is er daar al uh, gereageerd op de toespraak ja, van Abbas. Ik natuurlijk, want het werd hier gevolgd op grote televisieschermen. Dus verschillende keren applaus, maar oorverdovend was het toen hij uiteindelijk aan het einde van zijn speech het overwoord sprak. Uh, namelijk: Ik heb aan Ban Ki-moon gezaagd om als Palestina als 194e lidstaat van de Verenigde Naties. Blijven toegelaten. Ja, toen gingen de handen hier wel op elkaar. Niemand is naïef hier natuurlijk. Iedereen weet dat er morgen nog altijd dezelfde situatie is. Maar toch spreek ik nu na afloop hier wel mensen die zeggen: misschien dat dit een stap is. Weer een stap uh, die misschien in iets, iets in ons leven onder de bezetting gaat veranderen. Ja, het is nu wachten op de reactie van premier Netanjau, hè? Ja, en die gaat uh, zometeen ook spreken. Waag een klein beetje te betwijfelen of dat ook hier in het centrum van Ramallah op het uh, grote scherm. Wordt uitgezonden. Maar goed, het standpunt van even jou is natuurlijk ook al duidelijk. Het Amerikaanse veto, wat eraan zit te komen in de Veiligheidsraad, dat heeft hij al binnen. Hij zal zeggen: ik ben nog altijd bereid om direct te praten zonder condities. En hij zal zeggen: wat de Palestijnen nu gedaan hebben, dat is volslagen contraproductief. Dankjewel, Sander van Hoor. Andere nieuws: De 18-jarige scholier die vorige week met een alarmpistool werd opgepakt op het Mondriaan College in Delft... heeft een werkstraf gekregen van 80 uur. Op de school ontstond opschudding toen een buurtbewoner de jongen met het wapen zag rondlopen. De politie rukte massaal uit en de school werd ontruimd. Toen agenten het wapen in de auto van de scholier vonden bleek het een alarmpistool te zijn. De jongen heeft zijn excuses aangeboden voor de onrust die is ontstaan... en is akkoord gegaan met het voorstel van justitie om een 80 uur werkstraf op te leggen. Op het Mondriaan College in Delft is hij niet meer welkom. De Nederlandse volleybalsters zijn met een overwinning begonnen aan het EK in Italië en Servië. Oranje won in drie sets van Spanje. De Nederlandse vrouwen verloren in 2009 de finale van het EK van Italië. Dit keer moeten ze opnieuw de finale halen om zich te plaatsen voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en op veel plaatsen nevel of mist. Morgenmiddag vrij zonnig met maximaal van 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Zondag ook veel zon en nog iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is veel vertraging door een aantal ongelukken op de A20. In het zuiden zijn problemen op de A58. Nou, voor de rest is de avondspits wel voorbij... De opvallende files nou, die staan dan vooral rond Rotterdam op de A16 vanuit Breda... tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein, 5 kilometer. zijn ongelukken gebeurd zowel richting Gouda als richting Rotterdam. Richting Gouda staat tussen Knopen Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel 7 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht, levert allemaal veel vertraging op. Verkeer van Rotterdam naar Utrecht kan dan ook het beste omrijden via Gorkum. A20 van Gouda naar Rotterdam, tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam Centrum 6 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg inmiddels weer vrij. Dan de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moorgestel, 8 kilometer, is daar een vrachtwagen gestrand. En uh, die staat al een hele poos op de rechte rijstrook. File levert ook veel oponthoud op. Verkeer van Eindhoven naar Tilburg kan het beste omrijden via Den Bosch... over de A2 en de N65. Er is een bank die investeert in mensen en bedrijven... die de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen. Een bank die bijvoorbeeld investeert in kunst en cultuur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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Vanavond te gast, Jelle Reumer. En Jelle Reumer is de schrijver van De Mierenmens. En dat gaat over de evolutie. Over hoe we, zeg maar, uh, individuen willen zijn... en tegelijkertijd ons aan dwangmatig groepsgedrag overgeven. Over die uh, tegenstelling. En misschien is het dat wel niet eens. Gaat jouw boek De Bierenbets. Welkom, Jelle Reumer. Je bent Hallo. Uh, <kwijnt> hoogleraar. Bijzonder hoogleraar in, uh, in Utrecht. Je bent bioloog. Je bent ook directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ja. En dat museum, dat heb jij... Dat kun je overal lezen als je iets over jou opzoekt. Heb jij van een tamelijk stoffige, uh, uh, zeg maar, kast... omgetoverd tot een heel leuk, bijzonder museum. Nou, dank je wel. Nou, nee, dank je wel. Dat, dat, dat staat er te lezen. Maar wat heb je gedaan? Ja, eigenlijk alleen maar mijn intuïtie gevolgd. Ik, uh, ik, ik werk er inmiddels heel lang, al meer dan twintig jaar. Uh, en toen ik begon was het... Ja, het was misschien wel stoffig, maar dat, dat, dat valt ook wel mee. Het was vooral afgebrand. Het museum was op dat moment uh, net verhuisd... voor mijn komst van een, uh, een, een wat droevig onderkomen... in de Diergaarden Blijdorp... naar een um, nogal vervallen villa in de binnenstad van Rotterdam... Villa Dijkzicht, voor wie dat uh, op wil zoeken. Het ligt pal naast de kunsthal, die is later daarnaast gebouwd. Uh, en tijdens de verhuizing, op het moment dat de collectie... grotendeels ingepakt stond in verhuisdoos... is er brand uitgebroken in dat, in dat onderkomen in de diergaarde. Dus ik begon eigenlijk met een... Uh, verbrande collectie. Een verbrande collectie in een redelijk uitgewoond pand. En ja, achteraf... Uh, denk je natuurlijk, van, daar is een enorme hoeveelheid beleid en uh, visie aan te pas gekomen. O op zich valt dat wel mee, denk ik. Ik ben toch voornamelijk op mijn intuïtie afgegaan. Maar je moest dus alles weer opnieuw opbouwen. Ja, dat klopt. Skeletten zien te vinden, uh, opgezette dieren. Ja, ik bedoel... Want er was veel verbrand. Ja, er was veel verbrand. Voornamelijk was de bibliotheek verbrand. Uh, de opgezette vogels waren zo'n beetje allemaal weg, uh, kan ik me herinneren. Uh, uh, wat je dan had, was een, een, een, een voormalig houten plankje. Dat was een soort uh, uh, schijfje geworden. Waar nog wat draden uitstaken. ijzerdraden. Uh, waar ooit het lijvende vogel omheen gezeten had, dat soort dingen. Er waren ook wel onderdelen van de collectie uh, goed bewaard gebleven. De insecten bijvoorbeeld, die zijn redelijk ongeschonden door de, door de brand gekomen. De schelpen ook voor een groot deel. Dus het was niet helemaal niks waar we mee begonnen. Is er ook iets verdwenen waarvan je nog wel eens denkt. jammer dat dat nou weg is? Dat had ik gewoon nog wel eens in mijn handen willen hebben. Nou, dat is dan misschien voornamelijk de neushoren die een paar weken geleden gestolen is. door die internationale bende die op dit moment in Europa bezig is. Om... Ja, daarmee heb je het nieuws toch. Uh, uh, hoe waren ze ook weer er binnen gekomen? Dat was een, een, een, een, een hit-and-run uh, ramkraakachtige actie. Met een, met een grote voorhamer de glazen voordeur ingeslagen, drie man sterk met een landertje naar binnen gerend, de kop van de muur geslagen... de horens van de kop geslagen en weer naar buiten gerend. En dat alles in twee minuten tijd. Twee minuten? Twee minuten tijd. Jullie hebben, kunnen, kunnen, hebben jullie nog ja, iets Ja, Nee, het gezien? staat allemaal op, op camerabeelden, is het vastgelegd. Uh, dus tot op de seconde nauwkeurig weten we wanneer wat gebeurde. Ja, je zou er bijna respect voor krijgen voor de professionaliteit waarmee de heren dat uh, gedaan hebben. Waren het niet dat het zo'n uh, zo zo droevige toestand is? En die, die, die, die horen hebben ze afgezaagd, ook in die twee minuten, of gewoon hele, hoe hebben ze dat gedaan? Nou, die horen die zat gemonteerd, uh, of twee horens eigenlijk, want het was een breedlipneushoorn. Dus die heeft uh, twee horens, een grote voorste hoorn en een wat kleinere hoorn daarachter. En die zaten gemonteerd met, met schroeven op een, op een kunststofhoofd. Uh, dus het, het preparaat was, uh, was van kunststof, maar de horens waren echt. Ja, er hing een bordje onder in het museum al sinds jaar en dag. Want het hing er al sinds 1992. Waarop stond keurig uh, breedlipneushoorn tussen haakjes replica. Maar goed, de, de deskundige die, die kon toch kennelijk zien dat het echte horens waren. Uh, en, en, maar die hadden ze dus, ja, met, met een grote voorraam. sla je die natuurlijk zo van zijn schroeven los en dan is het weggewezen. geweest. Uh -huh. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe opereren die jongens zo heel Europa? Die zoeken dus echt gewoon systematisch op waar ze. Nou ja, dat is ook niet zo moeilijk misschien. Nee, die zoeken dat op. Die, die brengen van tevoren een bezoekje aan het museum. Ja, je bent een openbare maar, instelling. Nou, Iedereen kan binnenlopen, al dan niet uh, kaartje kopen. Eerst, we, we hadden ze dus ook al gefilmd uh, achteraf uh, dat ze dus binnen geweest zijn. Ja, vijf man sterk. Ja, je, je, je, het is bijna karikaturaal. Uh, vijf van die, uh, van die uh, mannen zo van tussen de twintig en de dertig... met een petje op hun hoofd en een uh, zonnebril op... die dan het gebouw binnenkomen, die dan uh, eerst geen kaartje kopen. Supposed, tik ze op de schouder, dan kopen ze een kaartje aan de balie. Daar worden ze dus gefilmd. Eentje keek nog even vriendelijk in de camera... Um, maar ze proberen ook toch kaartje kaartjes bieden te ja, komen? Ja, dat proberen ze eerst. Ja, dat trappen we natuurlijk niet in. Nou, en dan zie je vervolgens ook uh, dat ze in ongeveer, ja, ik, ik denk drie, vier minuten het hele gebouw doorlopen. Uh, ze nemen niets op behalve waar de neushoorn hangt. Dus zaal in, zaal uit, zaal in, zaal uit, trap op, trap af en weer naar buiten. Wat levert zo de horen op? Nou, naar zeggen levert zo'n ding op de zwarte markt in China... dus dat is een soort straatwaarde, zeg maar... tot maximaal 75.000 euro per kilo op. 75.000 euro per kilo. Hoe zwaar is het? Waarschijnlijk hadden we een kilootje of vijf. Dus dat is een behoorlijk bedrag, toch? Dat is uh, 375.000 ja, ja, euro. Ja, dat is een behoorlijk bedrag. Dus uh, kennelijk de moeite waard. En, om, uh... wat, in China wordt het vermalen tot poeder en dan wordt het gebruikt... Nou, niet alleen in China, dat is in heel Azië. Dat is een, een, ja, dat is een traditioneel geneesmiddel... Um, wat gebruikt wordt tegen allerhande kwaaltjes. Uh, het is, niet, uh, dat is een beetje een broodje aapverhaal dat het als een, uh, als een potentieverhogend middel wordt gebruikt. Dat wordt ook voortdurend. Dat werd ook in het, in het Ja, uh, dat wordt ook gezegd, steeds of? gezegd. En, en daar zit wel een zekere kern van waarheid in. En die schijnt voornamelijk voor te komen uit het feit dat uh, neushoorns, wanneer ze paren, daar ongeveer een uur over doen. Dat is kennelijk iets waar we ons graag aan willen spiegelen. Uh, maar het wordt ook in andere landen van Azië gebruikt, bijvoorbeeld als middeltje tegen kanker en tegen koorts en zo. Dus het is een soort, ja, een soort haarlemmerolie op zijn Chinees. Uh -huh. Goed dat je het over die voortplanting hebt. Want daar gaan we het straks naar aanleiding van je boek ook nog over hebben. Niet over het, uh, zeg maar, dat het een uur duurt, maar over hoe het met onze voortplanting uh, uh, mogelijkerwijs gaat, uh, gaat aflopen. Ja. Maar dat is straks nog één vraag. Enig idee waar die bende vandaan komt? Uh, die heren die bij ons binnen waren... die hadden een beetje een Oost-Europees Oost accent. Er schijnen ook Ieren uh, betrokken te zijn. Er waren laatst twee Australiërs in de kraag gevat... op het vliegveld van Lissabon. Dus het is een internationaal... ja, waarschijnlijk worden die ingehuurd dan als onderaannemer... door, uh, door Aziatische maffia of zo. Ik heb geen idee. Uh, dat zou je eigenlijk dan aan uh, Interpol moeten vragen. Je zou er overigens wel, als je ooit nog eens een roman wilt schrijven... een prachtige roman over kunnen schrijven natuurlijk... Ja, maar dan zou ik me op de fictie moeten storten. Dat is een ander, ja. andere tak van sport. Nou, ja, ja, het maar is met, een overweging. met jouw kennis van, van fossielen bijvoorbeeld en, en dit verhaal... En je laat dat afspelen in het museum. Ja, ik bedoel, je zou het kunnen overwegen. Nou ja, dat is een tip, Dankjewel. Even over, over, over wat, we hebben het nu over die deushoorn, over die horen gehad. Je hebt biologie gestudeerd. Ja. Uh, kun jij een moment herroepen tijdens die studie dat je iets zag en dat je dacht, wat, wat, wat is dit mooi? Dit, een moment uit die studie dat je dacht, dit is het vak dat ik wil doen... dit is wat ik wil bestuderen. Bijvoorbeeld omdat je de horen zag, of omdat je... Ja, dat moment kan ik me op zich wel herinneren. Ik, ik heb dus al, eigenlijk altijd biologie willen studeren. Uh, dat in de eerste plaats. Met, nou, dan ga je dus uiteindelijk ook biologie studeren... en dan volg je vooral in je eerste jaar ook voor een deel nog vakken... waar je niet ontzettend veel zin in hebt... Uh, anorganische scheikunde en wiskunde of zo... daar ligt mijn, daar ligt mijn hart niet echt in die, bij die vakken. Uh, dat begon voornamelijk in mijn tweede jaar... toen ik uh, met paleontologische onderwerpen begon, dus fossielen. En ik kan me herinneren uh, dat we een practicum deden... een soort klein onderzoekje uitvoerden... op de bovenste verdieping van het voormalige geologisch instituut... aan in de oude gracht in Utrecht. Dat is sindsdien allemaal naar de Uithof verhuisd. Um, waarbij ik met een jaargenoot uh, bezig was... met het bestuderen van een verzameling fossiele botjes. Botjes van uitgestorven herten van het eiland Kreta. En dan heb je dus zo'n zo, zo tafel vol met de botjes liggen. Allemaal, allemaal dijbeentjes en opperarmbeentjes en uh, werveltjes en zo. Um, en dan die variatie die daarin zit... en dat gecombineerd met een, met een buitengewoon enthousiaste en gedreven docent... Ik denk dat dat voor mij het moment was... dat ik, dat ik definitief die kant van de... En van hoe, de oud al al, hoe oud was dat allemaal? Hoe oud was dat? Uh, dat was Pleistocene. Dat is allemaal slecht gedateerd materiaal. En slecht te dateren materiaal. Maar dat zit qua ouderdom... Ja, tussen, de, tussen de 2 miljoen jaar. Misschien nog iets ouder. Uh, en het moment dat de mens uh, die eilanden ging bevolken... en die, en die endemische soorten uh, uitroeide. Uh -huh. Dus dan heb ik het over... Uh, ja, uh, Vijf, zesduizend jaar geleden misschien. Dus in die, in die timeslot uh, in mooi Nederlands uh, moet je het zoeken. Dan kun je op verschillende manieren uh, kijken naar dat wat, je, wat op je weg komt. En ook als je het hebt, en daar vroeg ik je over, over, over, over hoeveel jaren heb je het dan. Je hebt het over enorme tijdspannen. Ja. En hoe, hoe, hoe moet je nou zo'n zo tijdvak bestuderen? Wat, met welke blik moet je, moet je kijken? En ik las dat jij... In een discussie met een natuurkundige dekker uit Delft. En die is heel gelovig. Uh, die gelooft en die is tegelijkertijd een hele goede natuurkundige. En Absoluut, hij, kan het met, ja. hij kan het met elkaar ja. combineren. Ja. Dat is heel bijzonder. Maar jij hebt toen uitgelegd: van ja, hebt, je, hebt, je hebt twee manieren om naar het, dat wat, wat op je pad komt te kijken. Het, wat je kunt bevatten of wat je niet kunt bevatten. Ja. Nou, wat ik altijd wel aardig vind, is, is, is om te kijken naar natuurverschijnselen. Uh, met een soort onbevangen blik. Hè. Je, je, je neemt iets waar, bijvoorbeeld het onweer. Uh, en dan kun je op twee manieren naar, naar kijken: naar het onweer. Ben jij bang voor onweer? Nee, absoluut niet. Ik wel. Maar doe jij? Maar nu ik. Je kunt op twee manieren naar... En onweer is maar een voorbeeld. Je kunt naar allerhande natuurverschijnselen kijken. Ook het opkomen en ondergaan van de zon... of het ontstaan van soorten of wat dan ook. Maar onweer vind ik op zich wel een goed uh, voorbeeld... want sommige mensen zijn bang van onweer... en andere mensen zijn maar niet bang van onweer. En zo kun je dus naar allerlei natuurverschijnselen kijken... op twee manieren. En ik ga een beetje kort door de bocht... maar je kunt er naar kijken en uh, angstig worden. Van wat is hier aan de hand? Dat vind ik griezelig. en Daar wil ik niks van weten en daar moet ik... Nou ja, en je kunt nieuwsgierig... van hé, wat is hier aan de hand, hoe zit dat in elkaar? hoe komt dat tot stand, zo'n onweer? Uh, en nogmaals, een beetje korter de bocht... maar mijn, mijn, mijn idee is dat als je dus met een, met, een, met een angstige blik... naar al dit soort verschijnselen kijkt... dat je het risico loopt om gelovig te worden... en als je er met een, met een nieuwsgierige blik naar kijkt... dat je het risico loopt om wetenschapper te worden. Wetenschap is nieuwsgierigheid... En kun je dat niet combineren met angst? Ik bedoel... Ja, je kunt en... natuurlijk wel eens bang zijn voor dingen. Ja, We zijn allemaal hoeft... wel eens bang voor dingen. Maar... Nee, maar ik ben bijvoorbeeld heel nieuwsgierig. Maar ik ben, ik ben bang voor onweer. Heel simpel. omdat Ik heb twee keer meegemaakt. Eén keer dat, het, dat de bliksem insloeg. En de boel in de fik stond. En mijn uh, grootvader die had een boerderij. Die was helemaal afgebrand door dat onweer, dus ik bedoel... Nee, dan kun je natuurlijk bang worden. En als je op het moment dat je in een vliegtuig stapt... en je hebt net de dag ervoor gehoord dat er eentje naar beneden is gestort... met 200 doden, dan kun je ook een beetje bang zijn. Dat is op zich logisch. Um, nee, wat ik, wat, ik, wat ik bedoel is... dat je natuurverschijnselen op twee manieren kunt verklaren. Je kunt er, je kunt er naar, gaan, naar gaan kijken, je kunt het gaan onderzoeken. En dan kom je er uiteindelijk achter dat... Uh, de zon helemaal niet om de aarde draait, maar de aarde om de zon draait. En dat het lijkt dat de zon om de aarde draait... omdat de aarde zelf ook nog om zijn as tolt. Maar je kunt ook, en dat is vaak de wat gemakkelijker weg... bedenken van ja, daar zal wel een god aan te pas komen. En dat deden de oude Grieken, die deden dat. Dus die hadden de god Helios uh, bedacht om te verklaren dat die zon... Uh, rondjes om de aarde draait. Die, dus dat is, die, die, die zon is dan een soort god in een, in een strijdwagen in het zwerk. En die komt op en die draait zijn rondje en dan gaat hij onder... en dan gaat hij waarschijnlijk slapen of zo, ik heb geen idee. En dan komt hij vervolgens de volgende ochtend... komt hij aan de andere kant komt hij weer omhoog. Um, en het, het voordeel, tussen aanhalingstekens... van op die manier naar de dingen kijken... is dat je daarmee klaar bent. Dan heb je het verklaard, want dan is er een god, Helios... Uh, en die zorgt daarvoor. Punt. Dan hoef je verder niet meer na te denken. Dus het is ook vaak de gemakkelijke weg om naar dingen te kijken. Hoe word je verliefd? Ja, dat is een hele ingewikkelde toestand. Dat heeft met hormonen te maken en oxytocines... en allerlei andere stoffen die door je bloedbaan gieren. Daar snappen we natuurlijk helemaal niks van. Dus verliefd word je doordat de godin Afrodite dat bewerkstelligt. Nou, dat is daarmee verklaard. Hoef je niet verder na te denken. Uh -huh. Wat is trouwens de beste manier om nieuwsgierig te zijn? Ik bedoel, denk het aan jouw vak, hè? Je, zit, je zit aan die tafel te kijken met al die botjes van herten... 6000 jaar oud, van Creta. Hoe, ja. hoe, hoe bedenk je dan vragen? Of ga je helemaal geen idee vragen bedenken? Kijk je alleen maar? Nou, ja, nee, maar dat, dat, gaat, dat gaat samen. Door het kijken uh, komen die vragen boven. Want die, die herten van Creta, dat is een heel interessant fenomeen. Daar kunnen we de rest van het uur ook op zich mee vullen... Uh, er zit een enorme variatie in die bordjes. Dus dan heb je, je zo'n hele rij, uh, ik noem maar even, dijbeentjes heb je op tafel liggen. En dan heb je de dijbeentjes tussen van, uh, van uh, 10 centimeter lengte. En je hebt de dijbeentjes tussen liggen van 20 of, of 25 centimeter lengte. En dan is dat niet te verklaren dat die kleintjes van jonge hertjes waren, want het waren ook volwassen herten. En die grote waren ook volwassen herten. Wat is daar dan aan de hand? Nou, er is dus kennelijk een soort enorme variatie ontstaan binnen die herten, uh, na, na, nadat we dat allemaal hadden gemeten. En dan ga je... Dat is heel lang geleden, dus toen bestond Excel nog niet... maar dan heb je van die vellen met millimeter, dan ga je allemaal van die puntjes zetten... en dan blijkt dat, een, dat die, die maten in een soort in een stel clusters uiteenvallen. Dus je hebt drie of vier maatclusters van die botjes. En wat is daar dan aan de hand? Zijn het dan soorten? Of, of is het allemaal één soort waar een soort variatie binnen zit... Uh, en hoe is dat dan vervolgens te verklaren? Uh, en, en, en de herten met die hele kleine botjes... konden die zich nog voortplanten met de herten met die grote botten of niet meer? Dat soort vragen uh, krijg je dan. En dan vervolgens... Nou ja, dan, komt, er, dan komen er allerlei theorieën bij over eilandevolutie... en over migratie. Hoe komen die herten op het eiland? Dat is dan ook weer een interessante vraag. Zijn ze daar naartoe gezwommen? Of, uh, want de veerboot uh, van, uh, van Piraeus naar Heraklion die was er toen ook nog niet. Hè? Dus nou, allemaal van dat soort vragen krijg je dan opborrelen. Uh, Vanuit dat bordje kun, je, kun ja. je gewoon de hele wereld vervolgens gaan, gaan samenstellen. Nou, we hebben het nu gehad over, over, over je studie. Over, over hoe, hoe de, het, het, die momenten die, die echt bepalend voor jou waren... En uh, je vertelt nu hoe je, hoe, je, hoe je dan vragen formuleert. Hoe je gaat kijken. Hoe je langzaam het verhaal groter maakt. Leuk dat je over die hetjes begint. Want jouw boek... Ik praat over zijn Brats met boeken met Jelle Reuber Over zijn boek De Bierenbens. En dat gaat over de evolutie. Nou, we hebben heel veel evolutie uh, gehad. Natuurlijk de afgelopen tijd uh, met uh, Darwin op televisie in boeken. Uh, en dat is ook wel eens een kritische noodval uh, uh, Valt gelukkig. Ik moet altijd denken aan het verhaal van Karel van het Reven. Die dan uh, zei, ja, die evolutietheorie, daar klopt eigenlijk helemaal niets van. Hij heeft dat ook nog eens een keer opgeschreven in een stuk. Dat is een verzameld werk, uh, verschijnt. Wat zegt hij, kijk, dan heb je herten. En die jonge hertjes, die hebben een, een, een groot uh, soort, soort wit hartje op hun, uh, op hun kont zitten. Ja. En dan kan hun moeder van grote afstand zien waar ze zijn de knipoog van van het is natuurlijk van die hele evolutietheorie die klopt niet want als ze dan zo'n oplichtend wit uh, uh, uh, hartje op hun kont hebben dan kan die wolf dat ook zien maar klopt dat verhaal van hem of niet? Nee dat dat heet de spiegel bij herten dat witte kontje en dat heeft volgens mij niets te maken met herkenning door de moeder want al die jonge hertjes en alle herten hebben zo'n wit kontje dus dan zou je zou die moeder een onderscheid moeten maken tussen al die verschillende witte kontjes? Dat lijkt me een ingewikkelde zaak. Nee, dat, die, die witte spiegel van herten, dat is een soort alarmding uh, wat ze hebben. Een soort waarschuwingsbordje wat ze bij wijze van spreken kunnen wegklappen. Dat is natuurlijk een kwestie van, van hoe je met je haren... Dan, uh, dat kunnen ze uh, wegklappen, inderdaad. En ze kunnen het opzetten, dat witte kontje. En dat is een waarschuwing. Dus als ze wegvluchten vanwege het feit dat er een roofdier aankomt... dan zetten ze allemaal het witte kontje op. En dat is dan voor de andere herten... die die wolf of die tijger nog niet gezien hebben... is dat een waarschuwing. Van, hé, er is iets aan de hand. Ik zie witte kontjes. Dan zetten die ook een wit kontje op en dan smeren ze hem allemaal. Het is prachtig sluitend, hè? Jammer dat Karel van het Reven die weer leeft. Want dan hadden we nu kunnen vragen aan de telefoon... wat is nu je weerwoord? En ik ben bang dat hij dat dan niet gehad had. Maar uh, tot zover die hette in elk geval. Nu die mierenmens. Ja. Dat heeft ook met de evolutie te maken, dat, uh, dat boek van je. Alles heeft en, en, met de evolutie te maken in de ja? biologie. Ja, in de biologie. Ja. Ja, heeft voor jou ook, kijk jij ook voortdurend met een blik van, van, van de bioloog... naar alles om je heen, of niet? Ja, die neiging heb ik wel, ja. Als jij bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... Hè? Je, je begon dit verhaal zo mooi met uh, die, uh, die neushoorn... die horen die gestolen ja. is uit je mu museum. Als je daar nou die Feyenoord-supporters uh, uh, zich ziet misdragen... dat was, uh, dat was onlangs. Ja. He? Dat heeft ook, ook het journaal gehaald. Rotterdam haalde het journaal nog wel eens. Ja, dat gebeurt wel eens, ja, maar niet altijd in positieve zin. Als je dat ziet, hè? Dat, dat gedrag... Ja. dan kijk je ook meteen met de blik van de bioloog, of niet? Nou, in het geval van die Feyenoord-hooligans... vrees ik dat ik toch eerder kijk met de blik van de verontwaardigde burger. Gewoon opsluiten. Uh, uh, uh, ja. Nou ja, whatever. Uh, maar het, het is natuurlijk wel een voorbeeld van, uh, van groepsgedrag. Want als je één een zo'n hooligan... Een soort gedachte-experiment, hè? Als je eens zo'n een hooligan met een pincet uit die groep zou pakken... en je zet hem uh, een kilometer verderop midden in een weiland... Dan weet hij niet meer wat hij moet doen. Dan is hij die context van die groep hooligans kwijt. Ja. En dan weet hij niet meer wat hij moet doen. Dus dan zal hij om zich heen staan kijken. En dan is hij zeg maar letterlijk ontwapend op dat moment. Dus daar, uh, daar zit wel een heel uh, belangrijk aspect van uh, groepsgedrag in. Dit is een briljante oplossing voor dat soort rellen, weet je dat? Je moet gewoon. Ik ben echt serieus hoor. Je moet met een helikopter naar boven gaan hangen. Het aantal van die jongens gewoon telkens te uitplukken. En in de omgeving van Rotterdam ja, en Nilanden, dierland. <laughs> het, het, het wordt fysiek natuurlijk een wat lastige operatie. Maar uh, wat je natuurlijk wel hebt in zo'n groep, is dat ze op een of andere manier met elkaar. Ze communiceren met elkaar. Ze doen het niet in hun eentje, ze doen het als groep. Ja. Dus je krijgt een, een, een, de, de, je zou de parallel kunnen trekken met sprewerswermen en visserscholen. Uh, daar zit een soort communicatie tussen die individuen. Want ze rennen allemaal tegelijkertijd de ene kant op. En dan komt de M1 eraan en dan rennen ze allemaal tegelijkertijd de andere kant op. Dus daar, dat, dat is echt groepsgedrag ja. wat, wat zich daar afspeelt. Je vergelijkt ze met de school vissen. In je boek haal je ook een bioloog aan die, die gespecialiseerd is in, in schoolvissen. Ja, vissen. Ja, Charlotte Hemelrijk, hoogleraar in Groningen. Wat bestudeert zij precies? Nou, zij is wiskundig uh, bioloog en wat zij doet is uh, op, een, op een wiskundige modellen uh, ontwerpen om te verklaren dat die spreeuwen in die spreeuwenzwermen zitten en die, en die zwerm blijft als een soort je hebt van die, eenheid bij elkaar. Vissen bedoel je? Want, vissen en spreeuwenzwermen en dat zijn hele vergelijkbare dingen. dat vergelijkbare dingen. Een vissenschool is iets simpeler. Uh, wat dat betreft, want die, die bewegen wat, wat, wat eenduidiger. Uh, en je, je hebt dus een school, die bestaat uit een paar duizend vissen... en er spelen een aantal verschijnselen tussen die vissen. De vissen die heel dicht bij elkaar zitten, daar, daar is een zekere afstoting tussen... dat ze dus niet letterlijk tegen elkaar aanzwemmen. De vissen uh, op een iets grotere afstand, die oriënteren zich op elkaar... dus welke kant ze opgaan. En de vissen op nog grotere afstand, daar zit een aantrekking tussen... om te zorgen dat die vissenschool bij elkaar blijft. En dat heeft een evolutionair voordeel, want als die vissenschool bij elkaar blijft... dan is het voor een roofdier wordt het een beetje een, een, een, een rare plop. En dan kunnen ze moeilijker één vis eruit pikken om op te peuzelen. We gaan even luisteren naar ANWB. Er staan nog twee files op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Knoop en Terbrechtseplein en Nieuwe kerk aan de IJssel, 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn al een tijdje twee rijstroken dicht. Het verkeer van Rotterdam naar Utrecht kan beter omrijden. Kunt u het beste doen via Gorkum over de A15 en de A27. En verder file in het zuiden op de A58 van Eindhoven naar Tilburg... tussen Beste en Morgestel, 5 kilometer. Het was de AWB met Helene de Geest... Ja, die file, dat is gewoon een soort stilstaande school, zeg maar. Ja, absoluut, ja. ja. Doe, de, doe, de, doe, de, doe, de, doe de school vissen dat ook wel eens, dat ze, dat, ze, dat ze even helemaal niet meer bewegen? Oh, dat zou best kunnen, ja, dat ze bijna stilstaan. Ja, een vis moet natuurlijk een beetje bewegen, ja. anders dan... Anders nee, maar in de file staan, als het ware. Of is de file uniek menselijk? Nou ja, in ieder geval, de file op de A20 lijkt me een uniek menselijk verschijnsel... Um, of vissen wel eens in een file staan. Dat lijkt me... Dat lijkt me nee, dan, dan moet er iets zijn wat ze tegenhoudt. Dat lijkt me niet voor de hand liggen, nee. Goed. Dan vergelijk ik tussen de school vissen, spreeuwen en mensen. En je zei het zo mooi van... Oké, okay, die hooligans ook. En pik er één uit. Zet hem in de weiland. Haal hem uit zijn context. En hij weet niet meer ja. wat hij wat ja. die, die moet doen. We zitten nu midden in je boek. De Mierenmens. Want dat gaat eigenlijk... over hoe we onszelf zien als <kwijnt> toch? Ja. Ja, dat doen we. We beschouwen ons. Ja, ja ons nee, wij zijn allemaal volstrekt unieke individuen natuurlijk. Maar uh, zijn we dat ook? Nou, dat trek ik een beetje in twijfel in dit boek. Uh, en eigenlijk twee richtingen uit. Ik, ik, ik begin uh, naar wat biologen zo mooi noemen het kleinere organisatieniveau, dus zeg maar het lichaam in. Uh, hè, wij, zijn, wij hebben één lichaam. En als je dus het lichaam ingaat, dan kom je bij, uh, bij, bij organen terecht... en bij weefsels en bij cellen en celstructuren. Uh, maar ook naar het grotere organisatieniveau. Dus dan kom je inderdaad bij populaties, visserscholen, spreeuwerswermen en dergelijke terecht. En uiteindelijk ook bij mieren, termieten uh, en, en, en de uitsociale samenleving. Als je naar dat, naar dat kleinere organisatieniveau toe gaat, dus ons lichaam in dan uh, bestaan we uit een aantal miljard uh, cellen... maar we bestaan uit nog veel meer miljard bacteriën. Daar hebben we geen weet van. Uh, het komt alleen heel af en toe even boven tijdens de reclame... voor uh, gezondheidsjoghurtjes en, uh, en van die fermentatiedrankjes. Maar wij bestaan voor, het, voor een groot deel uit bacteriën. En die bacteriën hebben we nodig. Zonder die bacteriën zouden we niet kunnen leven dan zou ons voedsel wat we opnemen... zou er in vrijwel dezelfde fijngekoude toestand aan de achterkant weer uitkomen. Die bacteriën, darmflora, ja. die hebben we nodig überhaupt om te kunnen leven. Dat zijn miljarden bacteriën die zitten in ons lichaam... maar feitelijk is ons darmkanaal is buitenwereld. Dat heeft de rechtstreekse verbindingen voor en achter met de buitenwereld. Als je echt het lichaam ingaat en in de cel gaat kijken... Dan kom je structuren tegen. Mitochondriën, dat zijn, dat zijn hele kleine dingetjes. Die zitten in onze cellen. En die hebben een rol bij de spijsvertering. Zonder die mitochondriën kunnen wij eh, ons voedsel niet verbranden in de cel. En kunnen we dus, dan blijven we niet warm. En dan kunnen we niet bewegen. En dan kunnen we niet denken. En dan kunnen we niet praten. Kunnen we al die lichaamsfuncties niet vervullen. Die mitochondriën zijn eigenlijk voormalige bacteriën. Die ooit in een heel grijs verleden, uh, toen wij zelf nog uh, eencellige bacteriën waren, in ons lichaam zijn opgenomen. He, dus je moet je voorstellen, en dan, dan heb ik het echt over het hele grijze verleden, 3,5 drie, miljard jaar geleden, toen waren er überhaupt nog geen meercellige uh, levensvormen dat je een bepaalde bacterie hebt die iets niet kan. Bijvoorbeeld uh, suikers verbranden of, iets, of, of, of, of andere uh, chemische reacties verrichten. Je hebt andere bacteriën die dat wel kunnen. Op het moment dat die bacteriën dan een, een, een samenwerking aangaan... en dat kan heel letterlijk zijn doordat de ene de ander in zijn lichaam opneemt... Um, dan krijg je samenwerking en dan kan de bacterie die iets niet converteren, kan het vervolgens wel verteren, want dan hij die ander als een slaafje voor. Bij planten is het nog extremer, want planten, dat weten we eigenlijk allemaal... die hebben bladgroenkorrels. Ja. Maar die bladgroenkorrels, dat zijn eigenlijk ook voormalige bacteriën. Dat zijn uh, blauwwierachtige bacteriën. Die kunnen dus uit zonlicht en CO2 kunnen ze suikers maken. Maar als je daar, hè, kijk, dat, dat schets je ook, hè. Wij zijn een verzameling bacteriën... En voormalige bacteriën. En voormalige bacteriën. En zelfs voormalige virussen die in onze chromosomen zijn opgenomen. Voormalige virussen zijn we ook. En niet alleen dat, we zijn ook nog eens een verzameling. Een enorme verzameling zoals wij hier tegenover elkaar zitten. En de mensen thuis tegenover elkaar zitten. En iedereen parasieten. Ja, we hebben, ook, we hebben ook wel parasieten. Dat zijn er uh, meestal iets minder. Maar ja, bijna iedereen heeft wel... Uh, je, kunt, je kunt mijten hebben in je traankliertjes. Je kunt uh, wormpjes hebben in je darmen. Uh, nou, zo kunnen we nog een onsmakelijk uh, tien minuten doorgaan. Maar, zijn... maar het, het, het, het, de, de, de uiteindelijke constatering is... zoals wij hier samen aan tafel zitten... zijn wij twee zittende ecosystemen in de vorm van twee mensen. Dat Ga ik morgenochtend aan het ontbijt ook zeggen? Twee ecosystemen in de vorm van mensen. Maar het is natuurlijk, het, is het, het, het, het klopt. En wat je dan vervolgens doet, en dat is wel mooi, dan schets je uh, hoe wij mensen, zeg maar, al die ecosystemen bij elkaar, langzamerhand. En dan moet je misschien even de omslag van je boek beschrijven. Ja, de omslag van mijn boek is, een, is een, uh, een ontwerptekening van een architect. Wat we zien zijn de wolkenkrabbers van de Chinese stad Chongqing. En die architect heeft daar een nieuwe wolkenkrabber in ontworpen... die een beetje een, een, een wat amorfe vorm heeft. En een beetje lijkt op een termietenheuvel. Uh, en die termietenheuvel, daar heb ik het ook uh, uitgebreid over in mijn boek... Dus vandaar, en ik heb het ook over de stad Chongqing. Want dat is natuurlijk een idiote samenballing van uh, inmiddels meer dan 16 miljard mensen. Daar ben, je, daar ben je geweest, hè? Nee, ik ben er niet geweest. Ik ben wel in Beijing geweest ja, en een paar andere woord. steden. Uh, Chongqing niet. Ik wist überhaupt niet dat de stad Chongqing bestond. Maar daar wonen dus, hou je vast, 16 miljoen mensen. Er wonen in die ene stad net zoveel mensen als in heel Nederland. En allemaal in van die krankzinnig hoge wolkenkrabbers die daar als een soort palen uh, naast elkaar zijn uh, neergezet. En kun je die stad dan als een termietenheuvel zien? Nou, wat ik, wat, wat ik, wat ik beschrijf is dat je één zo'n torenflat... als een termietenheuvel zou kunnen zien. Um, en wat uh, uh, betekent dat? Nou, dat betekent dus dat, dat in zo'n Torenflat. Maar goed, je kan op zich ook die stad wel als zodanig beschouwen... dat, dat in zo'n structuur, want dat zijn fysieke structuren, die bouwen wij. En in die fysieke structuur woont een x-aantal mensen. Een paar honderd of, of desnoods een paar duizend. En die krioelen er allemaal door elkaar heen. En die oefenen allerlei functies uit. Uh, de, daar zitten in zo'n gebouw ook een, een heleboel mensen die zich bezighouden met, de, met het onderhoud van het gebouw. Daar zitten mensen in die zich bezighouden met de bewaking van het gebouw. En dan dringt zich al snel de, de parallel op met een echte termietenheuvel... Uh, of een mierenhoop of een bijenkorf... waar je dus ook individuen hebt bij die termieten... die zich bezighouden met de onderhoud van die termietenheuvel. En je hebt de soldaten die zich bezighouden met de verdediging van de kolonie. Wij noemen dat dan de security in zo'n geval als, als zo'n als zo gebouw. Dus die parallel, die, die dringt zich wel op. Goed, wij beschouwen onszelf als volstrekt uniek. Als unieke individuen. Ja. Waarbij de bandhoop als we als hoolikun alleen in dat weiland staan... natuurlijk onherroepelijk toch toeslaat... het toch maar de vraag is of we ons dan uniek voelen. Nou, die hooligan in het weiland is in ieder geval unieker als individu... dan wanneer in die in die groep ja. van vijftig... Uh... Maar de vraag is, want je, maakt ook, je trekt ook de parallel met, met die termietenheuvel... Ja. En, en, en het leven dat gaat zich steeds meer in steden voltrekken. Dus die vergelijking die ligt ook voor de hand. Waarom denken wij dat we uniek zijn? Wat is daar het nut van? Nou, ik denk dat dat, het, dat, dat, dat toch een beetje iets heeft te maken... met de westerse cultuur. Wij vinden onszelf volstrekt uniek. Um, maar als je die parallel trekt met zo'n met zo mierenhop of een termietenkolonie... dan kun je daar vraagtekens bij zetten. Wat, het, wat nou zo interessant is aan zo'n termietenkolonie dat is dat die kolonie die bestaat uit een paar duizend termietjes. Het kunnen zelfs een paar miljoen zijn, maar in ieder geval een enorme berg termietjes. En die termietjes, dat zijn individuele termietjes. Dus ieder termietje is een individu. Op zich bestaat, ieder termietje is ook weer zo'n wandelend ecosysteempje. Want termieten zijn heel interessante beesten, die verteren hout. En daar hebben ze allerlei darmflora voor nodig om dat te kunnen doen. Dus ieder individueel termietje is op zich ook een wandelend ecosysteempje. Maar dan heb je die, die duizenden termietjes in die heuvel zitten, in die, in die berg. Um, en die berg zou je ook kunnen beschouwen als één organisme. Dat heb ik niet verzonnen, dat is al in het begin van de 20e eeuw verzonnen door, uh, door biologen. Er is een prachtig boekje over geschreven door een... Zuid-Afrikaanse arts Eugène Marais. Die, die ziel van de mier. Die ziel van die mier heet dat boekje. Uh, het, het is, dat is in het Afrikaans geschreven. In het Nederlands heeft het afgrijzelijke titel... De wonderwereld van de termietenstaat gekregen. Um, en in dat boekje beschrijft Marais een termietenheuvel als een organisme. Als één organisme. Een superorganisme ja. is, is daarna de term die, die gemunt is... Door, door de grote mierendeskundige Edward Wilson. En, en die parallel die is af en toe werkelijk verbluffend. Als je bijvoorbeeld ziet wanneer je in zo'n uh, termietenheuvel uh, een, een gat zou maken, dan gaan vervolgens die termietjes, die gaan dat gat dichtmaken. Die termietjes die hebben nul hersentjes. Maar ze doen dat alsof ze geprogrammeerd zijn op een of andere manier. Nemen al die termietjes, die nemen een zandkorreltje en die doen met een beetje spug plakken ze al die zandkorreltjes aan elkaar... zodat na verloop van tijd dat gat in die termietenheuvel weer dicht is. Zonder dat die beestjes daarover nadenken. Eh, precies hetzelfde gebeurt wanneer wij een sneetje in onze vinger hebben. Want dan hebben we bloedcellen die vervolgens in de weer gaan. Ook zonder dat ze erbij nadenken, want die hebben ook nul hersentjes. Maar die gaan vervolgens dat sneetje in onze vinger dichtmaken. Ja. Eh, nou, dat soort... Dat soort Parallelen uh, doet zich dus voor. Wij hebben uh, witte bloedlichaampjes die voor de verdediging zorgen. Bij die termieten heb je de soldaten die voor de verdediging... die, die denken er ook niet over na. Nu heb je dat beeld, hè? dat is een mooi beeld van, van, van, van, van zo'n stad. 16 miljoen inwoners in China. De stad als een termietenheuvel, als een organisme. Ja. Allemaal individuen, maar tegelijkertijd organismen. Dat beeld dat, dat is niet moeilijk te bevatten, maar... Laten we er een schepje bovenop gooien. Want dit gesprek gaat ook over evolutie. En over hoe we veranderen. Ja. Aan het einde van je boek schets je een soort idee van. Nou, weet je wat? Misschien moet je even vertellen over die, uh, die, uh, die beestjes in Afrika. De in naakte de... molrad. De naakte molrad. Ja. Want ja. Dat, is, dat, is, dat is onze toekomst. Nou, dat, dat is dus. Kijk in de toekomst en dan kijk je in de glazen bol. Dus dat is natuurlijk. Hoe dat... gaan wij worden? Want we zitten met z'n allen in de stad. Maar ja, precies. Je... Nou ja, kijk. Op het moment dat je die parallel trekt met termieten en bijen en mieren. dan kom je terecht in wat biologen noemen een ussociale maatschappij. Een, een maatschappij die, die heeft een aantal. een maatschappij heeft een aantal kenmerken. Uh, Uissociaal, wat betekent uisocial, dat? Uissociaal, ja, u, EU, hè, dus ja. Dat, dat betekent goed. Niet uh, asociaal, maar nee, ussociaal. Uissociaal, dus goed sociaal, ja. ja. Ik heb die term ook niet zelf verzonnen. Um, de, een, een uitsociale samenleving, die zie je dus bij de bijen, bij de mieren, bij de termieten. Uh, uh, bij, er zijn nog andere dieren, want er zijn ook uissociale garnalen. Er is zelfs een uissociale um, uh, ja, ja, garnaal is er inderdaad. Er zijn nog, en, en je hebt dus ook uitsociale knaagdieren, daar ga ik het zo nog even over hebben. De gemeenschappelijke kenmerken van al dit soort samenleving is ten eerste dat er een fysieke structuur is waar ze in wonen. Dat is een heel belangrijk aspect. Ten tweede dat er een arbeidsdeling is, dus ze doen niet allemaal hetzelfde... maar je hebt individuutjes die zich bezighouden... met zorgen voor de kindertjes, met zorgen voor het voedsel... met het verdedigen van de structuur, met het onderhoud van de structuur. Dus je krijgt een arbeidsdeling... En je krijgt dat uh, bijna niemand van die individuutjes zich bezighoudt met voortplanting, want daar hebben ze dan een koningin voor. Ja. Bij de mieren en de bijen. En nu en dat daar het knaagdier. Wat het knaagdier is. Kna maar, maar dan denk je, kun je zeggen, ja, maar dat zijn maar insecten. Insecten, nee. Precies. precies. Maar je hebt in Afrika heb je een knaagdier, en dat is de naakte molrat. En dat knaagdier is een zoogdier, net als wij. Wij zijn ook zoogdieren. Uh, en, en wie schetst onze verbazing dat ook dat knaagdier in Afrika een uissociale... Uh, Maatschappijstructuur heeft ontwikkeld. Die wonen in een fysieke structuur. In dit geval zijn dat ondergrondse gangenstelsels. Die hebben een, een breeding queen, een koningin, uh, die voor de jongen zorgt. Dus die plant zich voor. Er zijn een paar mannetjes die haar mogen bevruchten. Uh, lucky bastards, zou je kunnen zeggen. Maar de rest van de populatie, en dat zijn er meestal zo'n 200 à 300 van die, van die knaagdieren... die zorgen voor de voedselvoorziening door knollen en wortels op te graven. Die zorgen voor het, het kroost wat die koningin baart. Want die baart met grote regelmaat, uh, legt die 12, 13, 14, 15 jongen op de wereld. Uh, die zorgen voor de verdediging, want er zijn natuurlijk allerlei roofdieren en slangen... Bijvoorbeeld, die die molratjes wel willen eten. En, en, en dan, maar dat zijn geen insecten, dat zijn zoogdieren. Dus dat komt ons wel heel dichtbij. Ja, en dan is de vraag, dat gaan we nu natuurlijk doen. Stel je, is het voorstelbaar dat we ons... We, die, die steden die groeien, 16 miljoen mensen. We hebben al de parallel getrokken met, met die termietenheuvel. Dat je zo dat, dat zo'n systeem ook onder ons zou krijgen. Nou, dat is, dat is dus uh, hypothetisch, hè. Um, al die kenmerken van een uitsociale uh, samenleving... die je bij die dieren ziet, die, is, die zijn ook bij de mens aanwezig. Hè? Maar bij kan de... het? Zou het kunnen? Het zou theoretisch heel goed kunnen. Als die, als, die, als die muizen dat kunnen, waarom zouden wij dat dan niet kunnen? Wij zijn ook zoogdieren. En Je ziet, die structuren die zijn aanwezig. Dat zijn die steden en die wolkenkrabbers... Uh, en, en, en, een enorm ingewikkeld systeem van arbeidsdeling hebben wij al. Want we hebben natuurlijk uh, uh, individuen die voor de voedselvoorziening zorgen. Dat is dan de, de cateringbusiness. We hebben individuen die voor de uh, beveiliging zorgen. Dat is dan de securitybusiness. We hebben individuen die zich niet meer voortplanten... maar wel voor uh, de kindertjes zorgen. Dat zijn de grootmoeders. Dat is dan ook een heel interessant fenomeen in de biologie. Het grandmother effect heet het in de literatuur. Uh, het enige wat wij nog wel doen als mensen, dat is ons allemaal uh, stuk voor stuk met die voortplanting willen bemoeien. Die... Bemoeien doen je dat ook? Nou ja, ja bedoel, we willen ons allemaal voortplanten. We, ja. we, we, we doen allemaal aan, aan seks. En dat is, dat is eigenlijk dan nog. Als je de zaak helemaal afpelt tot de kern, dan is dat. Een van de meest uh, belangrijke verschillen tussen de menselijke maatschappij... en de maatschappij van die naakte moorrad. Bij die naakte moorrad hebben ze een koningin... die uh, de kindertjes baart en een paar mannetjes die voor de zorg dragen. En bij de mens bemoeit iedereen of, of ah, houdt iedereen zich daar nog mee. Maar je zei al trouwens, uh, dat, dat, was, uh, dat was voordat we begonnen... toen liep we hier de, hier, hier de bidden. En, ja. en, en toen zei hij, nou, daar ga ik je straks aan, aan, nog wel wat over vragen... als we bij die voortplanting komen. Want de ja. vraag of dit gaat gebeuren, dat, dat, dat, dat zullen we dan nog wel zien. Of misschien merken wij er al helemaal niks meer van. Nou, dat gaan wij natuurlijk niet meemaken. Dat gebeurt over tienduizend of honderdduizend of maar een miljoen jaar. Dus... Maar goed, jij zei, intussen is die voortplanting... is wel uh, al aan het, aan, het, aan, het, aan het veranderen. Denk aan de keizersteden bijvoorbeeld. Ja, dat is, een, dat is een ander aspect van de menselijke maatschappij. Dat is dat wij ons dus... Uh, voor de voortplanting voor een deel losmaken van wat je zou kunnen zeggen... de natuurlijke toestand. Uh, wat ik ook een heel mooi voorbeeld vind... Dat is uh, de, de, de, de laatste, laatste jaar is daar enorm veel discussie over, over eicelinvriezen. Uh, ieder jaar lees je weer een nieuw record in de krant... want dan heeft een mevrouw van 60 en vervolgens van 62... en inmiddels geloof ik van 70, die heeft kinderen gebaard... Uh, in een natuurlijke toestand, en dan heb ik het dus over nou ja, natuurvolkeren... Of, of de neandertaler in die tijd en zo, kon dat natuurlijk helemaal niet. Toen had je geen vrouwen van 70 die nog kinderen kregen. Dus wij zijn onze voortplanting inmiddels wel aan het medicaliseren. Uh, en dat wil dus zeggen dat die gemedicaliseerde situatie... dat wordt wel een nieuwe selectiefactor in de evolutie. Want evolutie blijft doorgaan. Ehm... Uh, een aardige parallel zou je kunnen trekken uh, met dikbeelkoeien. Dikbeelkoeien, dat zijn natuurlijk ook geen natuurlijke runderen. Dat is ook een kunstmatig product van onze fokkerij. Die beesten kunnen niet meer langs de natuurlijke weg... hun kalfjes geboren laten worden. Dus alle dikbeelrunderen die zich voortplanten, die, dat gaat via de keizersnee. Dus komt de dierenarts met een scalpel en die haalt dat kalf eruit. Ehm... Uh, maar ook in onze menselijke maatschappij is de keizersnee een, een snel om zich heen grijpend fenomeen. In Nederland valt het nog mee. Maar ik meen dat in, in, in Brazilië schijnt geloof ik de kroon te spannen. Ik, ik, daar komt tussen de 40 en de 50 procent van de geboorten in Brazilië gebeurt via de keizersnee. En wat nou interessant is, dat is dat... Uh, een belangrijke beperkende factor bij het geboren worden van kinderen... is de maat van het geboortekanaal. Dus het, de, de opening in het bekken van de vrouw waar het, waar het kindje doorheen moet. Uh, dat geboortekanaal heeft een bepaalde maat. Dat is niet groter dan het is. Dus dat geeft een, een, een, uh, een selectiedruk, een constraint... op de maat van de kinderen die geboren kunnen worden. Op het moment dat je die selectiedruk weghaalt... zouden dus theoretisch steeds grotere kinderen geboren kunnen worden... Net zoals dus bij die dikbeelkoeien, uh, die kalfjes steeds groter kunnen worden. Dan kunnen ze er niet meer op de natuurlijke wijze uit dan maar met een keizersnede. Maar wat betekent dat? Dat betekent dus dat, uh, dat wij in de toekomst voor onze voortplanting meer en meer afhankelijk worden van, uh, van de medische stand. En dat is een selectiefactor in onze evolutie in de toekomst. Uh -huh. Maar grotere kinderen dus ook. Steeds grotere kinderen. Ja, dat zou theoretisch kunnen. Nou ja, grotere hoofden. Dus dan, dan, dan zou onze herseninhoud bijvoorbeeld uh, nog groter kunnen worden. We hebben nu gemiddeld uh, ongeveer 1500, 1600 cc herseninhoud. Dat zou, dat zou dus theoretisch zou dat nog meer kunnen worden. Misschien hebben we dan over een miljoen jaar wel mensen met 2 uh, met liter herseninhoud of zo. Iemand die geboren wordt en die direct gewoon wiskunde snapt... Dat soort visio visioenen krijg ik nu opeens. Ja, nou nu... ja, daar moet nog wel wat onderwijs aan te pas komen, denk ik. Ja, en, dat, en, en, en dan, heb je, dan heb je ook veel, veel musea nodig met hele instructieve exposities. Want daar wilde ik even mee eindigen. Je vertelde dat verhaal zo mooi van, van, van, van zeg maar die, uh, die termietenheuvel. Hè? Ja. En, en, en, en, en dan zie je ook, ook, ook, ook die mieren zeg maar, die zo'n uh, gaatje in, in de heuvel dichten. En je hebt aan de andere kant die stad, Chongqing, in de China. 16 miljoen inwoners. Omeens, het kwam opeens in mijn hoofd op, hoor. dacht ik aan, aan, aan een film zoals Bert Haanstra had kunnen maken. En zoals jij hem zou kunnen vertonen in jouw museum. Zou dat niet een mooi idee zijn? Een dag uit het leven van zo'n termietenheuvel, maar dan goed gefilmd. Ja. En een dag uit het leven van zo'n stad. En dan die parallel laten en dan, zien. En dat laten zien. Nou, dat zou een hele interessante documentaire kunnen opleveren. Ja, zeker, zeker. Vooral als je dat dus, zeg maar, die beelden dan afwisselt. Hè? Dus eerst laat zien hoe die termietjes zo'n gaatje dichtmaken... Ja. en vervolgens hoe onze bloedcellen een sneetje in de vinger dichtmaken. Uh, en, en, en laat zien hoe die termieten uh, voor hun kindertjes zorgen... en dan vervolgens laten zien hoe in kinderdagverblijven... en dergelijke voor de kindertjes wordt gezorgd. En als je die, ja, daar zou je natuurlijk een prachtige documentaire over kunnen maken. Maar ik ben geen documentairemaker, maar ik zou het me wel kunnen voorstellen. Wat voor tentoonstelling zou jij de komende jaren... nog heel graag willen, willen, willen maken in je, in je museum in Rotterdam? Nou, een tentoonstelling die ik nu in mijn achterhoofd heb zitten... is een over de evolutie van de gewervelde dieren. Uh, dus helemaal... Van, dat is dus een, een, een proces van ongeveer een half miljard jaar... wat zich heeft afgespeeld. Van, van hele primitieve, warmachtige visjes tot... Uh, nou ja... De hoogst geëvolueerde of de meest uh, recent geëvolueerde gewervelden. Hè, dus zoogdieren, vogels en dergelijke. Daar zijn we mee bezig. Um... Ja, kijk, ideeën zijn er natuurlijk altijd om tentoonstellingen te maken. Ja? Ja, daar, daar ontbreekt het niet aan. Maar wat wel? Centen. Nee, kom. Ja, nee, geld is, geld is toch een, een enorme beperkende factor. En dat wordt er de laatste jaren en in de toekomst ook niet beter op, natuurlijk. En een goede tentoonstelling maken is een dure grap. Ja, nee, dat, dat, dat, dat snap ik. En, en zo'n en, en zo temietenheuvel. Ik bedoel, ik, ik had net dat idee van die ja. film, maar het lijkt me ook leuk. Gewoon om, om, om... om er één in het museum te zetten. Ja, één in het museum te zetten. Nou ja, dat, dat, dat, dat moet natuurlijk op zich niet, uh, niet ingewikkeld zijn. Dan moet je zo'n termietenheuvel... Uh, dan moeten de termieten er natuurlijk wel uit zijn. Anders dan eten ze je museum op. Uh, je zou In theorie zou je een termietenheuvel in het museum kunnen zetten. Maar ja, dan heb je daar zo'n ding staan met een bordje erbij. Ja, precies. En je moet het echt bestuderen. Echt Trouwens, over dat... Dat wil ik je ook nog even vragen. Dat vertelde je, dat, dat moment dat je, dat je naar zo'n tafel keek... je had al die bordjes van die herten... Ja. Van, van, van Creta. Je moet dat ook over ongelooflijk geduld beschikken, volgens mij. Als ja. je dat soort dingen. Ben je geduldig? Behalve dat je goed kunt kijken, moet je heel geduldig ja, je zijn. Ja, je moet er wel de tijd voor nemen. En, maar dat, dat is überhaupt met wetenschappelijk onderzoek het geval. Ik bedoel, ja, een, een gemiddeld proefschrift duurt vier jaar. En dan is iemand dus vier jaar bezig met één, één stukje onderzoek. Om dat te doen. En daar komt ontzettend veel geduld bij kijken. Dat kan niet anders. Als je ongeduldig bent, dan, uh, dan moet maar je. Maar ook nooit het moment dat je denkt. Want je hebt ook fossiele spitsbuizen bestudeerd. Ja. Om maar eens wat te doen, maar dat je denkt: van ja, wat kan het mij eigenlijk schelen? Het diep gevoel van wanhoop, of niet? Nee, nee. Diep gevoel van wanhoop heb ik, heb ik, heb ik nooit gehad. Uh, en het aardige van wetenschap is ook hoe dieper je erin duikt, hoe spannender het wordt. Uh, Iedere vraag waar je een antwoord op vindt, roept weer nieuwe vragen op. Waar je ook weer antwoorden op uh, wil vinden. En zo gaat dat door. Nee, gevoel van wanhoop heb ik nooit gehad. Een hoogheid. Als je, bij, als je na gaat denken van wat, er nog allemaal, wat we nog allemaal niet weten. Er is nog zo verschrikkelijk veel wat we niet weten. Daar zou je misschien wanhopig van kunnen worden. Of maar juist dat is tegelijkertijd natuurlijk een enorme stimulans om door te gaan met onderzoek. Ik wil je bedanken voor dit uh, gesprek. Het lijkt me ook een stimulans om door te gaan. Die enorme zee van niet weten, waarin die kleine eilandjes van, de, van weten drijven. Ik sprak dit uur, rots met boeken, met Jelle Reuber. En hij is uh, directeur van het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. En bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En van hem verscheen bij de historische uitgeverij in Groningen. De bierenbets. Kijk, hoe het met die voortplanting uh, afloopt, dat weten we niet. Maar het toekomstbeeld heeft uh, Jelle Reuber geschetst. Denk denk aan die, aan die mieren. Straks daarachter komt uh, Max hier. Ik zal dadelijk vertellen wat ze gaan doen. Volgende week zijn wij hier weer. En dan praat ik met Bert Wagendorp en Wilma de Rek. Zij zijn volkshaltsjournalisten. Ze Zij maken de encyclopedie van Nederland. De A van Aardappelen. En vul die het alfabet zomaar in. Ik ga er volgende week uh, met hen over praten. En Alice de Bruin praat dadelijk met Sonja Barend. Maar het programma Soja op zaterdag is vandaag in de kanon van de Nederlandse televisie opgenomen. als de beste talkshow in 60 jaar TV-geschiedenis. Een gesprek over de plankenkoorts van een televisie-icoon. en het leven zonder camera's. en miljoenen publiek. Dat dus dadelijk daarachter hier op Radio 1.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 een bloedstollende Griekse tragedie. Regie David Gijzen, tot en met oktober. En Herakles, de nieuwe theatermarathon. Eindregie Auschreidanus Senior, vanaf februari. Appeltheater Den Haag. Kaarten toneelgroep deappel.nl Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Koorts, een griepje of dreigt langdurig verzuim?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 Dit is Radio 1.